Goedemorgen. Ik ben Diukat Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De oranje vrouwen hebben op het nippertje gewonnen van Portugal. Het werd gisteravond 3-2. Dat was een spannende pot. Nederland stond 2-0 voor, maar de Portugezen konden er nog 2-2 van maken. Tot dit moment. Hier is Van der Donk. Hier is Van der Donk. Oh! Hier is Van der Donk. Ho, ho, ho, ho. Wat een goal! Wat een goal! Zegt Van Danielle Van der Donk. Die bal zien wij van onze commentaarpositie echt in de kruising vliegen. Ja, ik was hartstikke blij mee. Vooral voor het team hebben we zo hard gevochten. Dus uh, ja, vind ik vind het wel verdiend. Ja, het was ook wel echt een prachtig doelpunt, toch? Dat mag je best zeggen over deze. Ja, ik denk niet dat ik ze vaker score, zo. Dus ja, ik ben er wel blij mee. <laughs> Nederland gaat nu samen met Zweden aan kop van de pol. Zondag moeten de vrouwen weer aan de bak. Als ze dan gelijk spelen tegen Zwitserland, Zij zal door naar de volgende ronde. Een grote brand bij een afvalbedrijf in Genemuiden in Overijssel. Er staat een 8 meter hoge berg van tapijtresten in brand. De brand heeft zich heel snel ontwikkeld. Wij als brandweer hebben daar ook heel snel op opgeschaald. om over voldoende mensen en materieel te beschikken. En ook om met name uitbreiding van de brand te voorkomen. en ook overslag naar belindende percelen in woningen en gebouwen te voorkomen. Er komt een hoop rook vrij. Mensen in de buurt kunnen dan ook beter hun ramen even dicht houden. De brandweer denkt nog uren bezig te zijn met blussen. Boeren zijn gisteravond al toeterend langs de huizen van burgemeester Bruls... en minister Jetten voor Klimaat gereden. Het huis van Jetten wordt permanent beveiligd vanwege de boerenacties. En tijdens de hele tocht was de politie aanwezig om de bol in de gaten te houden. Na het protest zijn alle boeren zonder problemen weer vertrokken. Het is deze week een jaar geleden dat het in Limburg keihard regenen. noodweer leidde tot overstromingen en veel schade. Omdat er herdenken, was er gisteravond een lampionnenoptocht in Valkenburg. Deze vrouw vond het heel indrukwekkend. Vooral vandaag merk ik dat uh, de emoties pas eigenlijk nu terugkomen. De renderingen komen terug en nu denk je jeetje wat is eigenlijk gebeurd. Een groep van zo'n 150 mensen liepen toch met een lichtje of een lampion in hun hand. En de burgemeester hield een toespraak waarin hij stilstond bij alle reddingswerkers en hulpverleners. Nu vraag ik jullie het hardste en het langste applaus... wat jullie deze mensen willen bieden als dank voor alle hulp. Ook in Duitsland en België ging het een jaar geleden helemaal mis. In die landen is vandaag een grote watersnoodherdenking. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 26 in het zuiden. FM Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen Westpoort en Landsmeer... 5 kilometer file. De verdraging is een kwartier.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 Stil staat ik hoop dat je me hoort. We doen het stap voor stap, dag voor dag.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 Oh So then out of town won't lie, lie, lie. Tonight I'm gonna be rockin' it, droppin' it. Shake my ass, I'm no stoppin' it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it, rockin' it, droppin' it. Shake my ass, I'm no stopping it. I look hot in it, hot in it, I look hot in it. Rockin' it, droppin' it. I cry <laughs> tonight, I'm gon' be rocking it, dropping it. Shake my ass, no stoppin' it. I look hot in it, hot in it, I look hot in it.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 In de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er komt deze winter geen gastekort in Nederland, ook al zou Rusland niks leveren. Dat zegt gasnetbeheerder GasUnie. De voorwaarden zijn wel dat er meer gas opgeslagen moet kunnen worden... en dat kolencentrales volop blijven draaien. In Genemuiden in Overijssel staat een grote afvalberg in brand. De 8 meter hoge berg bestaat uit tapijtresten. De rook is inmiddels afgenomen, maar de brandweer is waarschijnlijk nog de hele dag bezig met blussen. De hevige bosbranden leiden tot evacuaties in de Portugese Algarve, een populaire vakantiebestemming. De branden woeden al dagen en door de harde wind en temperaturen van dik 40 graden grijpt het vuur snel om zich heen. Het weer zonnig en droog en van noord naar zuid. 18 tot 26 graden. Zie FM. Maak naam naambaar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. ben naar het Frans en zet hem op 106.9. 06.9. ZFM 24 uur per dag hete zomerjes. New York City in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She wants to sleep me sleep in She never drinks the water, makes you want a fresh champagne. Baby, no confundo besos con amor, no, yeah. Bailando sola, sola estoy mejor, eh, yeah Ven que esta noche fue otra cosa y me siento peligrosa Ten cuidado que yo me enciendo si me rosa. Luego pongo alcohol con gasolina, está divina, no, no, no Todas las prendas combinas, yo asesino, no, no, no Tú estás jugando con fuego, suéltame y yo me pego Estamos Lucky con Cristina y la Argentina Zomer. I'm I'll be alright. this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 Through your life I say, don't you worry als bruisende badplaats, ook in de zomer, ZFM. I'm mm the -hmm.